En uh, ja, we beginnen gewoon even met de goud en zilver bitcoins en dus daar schuld uh, Laten we gewoon beginnen met het uh, goud en het zilver. Gewoon oh, gelijk beginnen ja. ook, Doe Maar het is, uh, nou, goud en zilver. Goud is weer omhoog gaan staan weer dollartjes. Zilver gaat helemaal hard omhoog, 16,64 dollar Ja. De verwachte stijging van, van de bitcoin is uh, uitgebleven, hè? want uh, allemaal institutionele beleggers stonden langs de zijlijn met zakken geld te wachten tot ze erin konden mm -hmm. springen, want 22 uh, juli zou uh, bakt uh, online gaan, maar het bleek allemaal weer gebakken lucht te zijn.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 dollar uiteindelijk verder gestegen naar de 11.000 dollar. Ja, en nu is hij weer lekker omlaag aan het klauteren. Eh, uh, nee, vallen. Ja. Klooteren <tiedacht> doe je omhoog, <tiedacht> ja. U, ja dat, is... uh, omdat uh, Trump, die zijn wat negatiefs over. Bitcoin. Ja, maar daar hadden we het vorige week al over gehad, hè? dus dat, hm. uh...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 Met Iran handelen zonder... Uh, er zijn ook ja. banken beboet door Amerikanen die, die geen vestiging in Amerika hebben. En ook geen Amerikaanse klanten. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Maar uh, ja, die ja. beboet ja. je toch. En kennelijk en als weet je het ook te de, Als ja. je die dollar uh, gebruikt, dan, dan uh, ben je aansprakelijk. Ja. Maar, zo maar daar gaan we het zo even over hebben, jongens. Oh. Oh. We hebben nog even olie en uh, marihuana en uh, de uh, we doen even de staatsschuldmeter. Die is weer met een. Uh, uit mijn hoofd. Uh, ongeveer met 200 miljoen gedaald. Die is. Uh, nou, staat nou op 397,8 miljoen. In, oh, sorry. 397,8 miljard in het rood. Ja. En dan hebben we de marijuane-index. Die staat op uh, 209,16. Is ook flinke laag uh, kelders. Ja, iedereen is gewoon overal uitgestapt. En de zilveren ingedoken, lijkt wel. Hè? Maar uh, de olie hebben we nog. Olie was ook een beetje gedaald, stond bijna bij de 60 geloof ik, maar het is nu 56 dollar weer. Tenminste, dat is dan de West Texas Intermediate. De Noordzee-olie brand is duurder. Maar dat is al een hele tijd zo. We noemen het net al de Facebook Hearings. Hier een meneer Munchen. Met gezicht, die zou mooi... Munshin, Munshin is het. Munshin, oké, Munshin. Met een gezicht, dat zou prachtig staan op een boksbal. Hij uh, warns Bitcoin-users of uh, very, very strong regulations. Ja, voor niet ja, bang maken, hè? Ja. Yeah. Ja, kijk, dus, ik, ik voel daar toch een beetje bedreiging in. Dat uh, ze denken wel. oh jee,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 Was nou, was dat uh, BitMEX Bitmax of zo? Die gingen naar uh, de Bahamas toe, of er is zo eerst een zo'n die Poloniex. gaat. Uh, hm. Zei je? Poloniex, Poloniex gaat naar. Poloniex Bermuda. ja, Poloniex gaat naar, naar Bermuda. Bermuda. Ja. Hm. ja. En dan, voor dan gaan ze misschien nog een uh, gereduceerd uh, dienstenpakket aanbieden voor de VS. Maar, uh, maar ze voor VS klanten. geen van staat die wel gewoon zie ook wel een en dan zei ik, ja, we willen het eigenlijk gewoon verbieden. Dat komt het eigenlijk weer? Ze weten alleen ja. nog niet hoe. Nou ja, ze kunnen het gewoon illegaal maken. Want Bitcoin mm. is niet legaal. Dat, uh, er zijn al meer dingen die niet legaal zijn. Dat ze uh, gewoon makkelijk een net voor maken. Mm. Maar ik weet niet, uh, ik zie ook niet echt een... Uh, daarom zag je best wel veel van die uh, Bitcoin Core mensen... toch een beetje naar de staat toe bewegen. met te zien uh, of ze het legaal konden krijgen. zich dus is okay. realistisch. realistische... Uh, <clears throat>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 Elke keer als er over Bitcoin wordt gepraat, wordt altijd wel iets, zo gaat het, hè? wordt altijd iets engs bijgeroepen. Dus op een gegeven moment is uh, Bitcoin straks gewoon vaak was met, ze dan, dat valt er nog wel mee. Dat vinden gewoon we overheden eng. Misschien dus gewoon uh, mensen ook wel, die trouw stemmen, die vinden dat misschien ook een eng woord. Maar dat wordt dan een beetje met de criminaliteit geassocieerd. En, uh... Nou, uh, zeg maar gerust een heleboel. Niet een beetje, maar gewoon vanaf het. Nou ja, is het dat is vanaf. Ik. Het is uh, dat... Elk, dat een... elk item uh, wat. ...bitcoin behandeld, ook al heeft het niks met criminaliteit te maken... ...dan wordt het wel genoemd. Yeah. Ik ken iemand in Nederland... ...die, uh, die kreeg dan binnen een bedrijf als een overheidsinstantie... ...die kreeg dan ook voorlichting over crypto en criminaliteit. En dat ging dan bitcoin. is ook al te ...en ik wil over alternatieven praten... ...die veel interessanter zijn voor criminelen dan bitcoin.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 Het is een kostenpost. Als je zeg maar, contant geld bijdrukt, dan is het daadwerkelijk, moet je kosten maken voor het creëren van geld. Het staat natuurlijk in geen verhouding tot uh, uh, bestedingskracht die uit het niets uh, in het leven roept zonder tegenprestatie. Maar het is nog steeds een Het is aanzienlijk duurder dan uh, gewoon elektronisch geld creëren. Maar, ja. maar dat is toch uh, Helemaal geen bij heeft bij geen betrekking account. op de overheid. Of hey, maar hoeveel maar geld. Maar, is, kon... dat, maar wat jij noemde, dat met criminaliteit, als je dat, als je dat relateert aan dollar of euro, dan gaat het over contant geld. En dan heb je wederom iets waar overheid helemaal geen baat bij heeft. Zowel, dus hoor je zeggen dat het zo aan bitcoin? Als een contant geld heeft een overheid niet. Het zijn allebei dingen waar ze prima vanaf zouden kunnen willen. Dus als ze zeg maar door beide te associëren met criminaliteit, dat vinden ze prima. Maar ze van, uh, is, uh, wat, als je zegt van, bitcoin is geen, wat gaat met maar kijken eens naar contant geld. Zeggen ze, ja, je hebt helemaal gelijk, laten we allebei verbieden. Ja, yeah, so, no, dat, dat is... is ook precies wat hier staat. Yeah. Want yeah. the, okay. we het, gewoon wat Manutie gewoon zelf zegt. zegt uh, we are going to make sure that bitcoin doesn't become the equivalent of a Swiss numbered bank accounts. Which were obviously a risk to the financial system. He said, echoing the claim that he made in the past. En daarna.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 wat heb je tegen die uitzending gegeven? Ik gezegd, er komt straks gewoon iets, dat wordt gewoon als zeg maar een soort bitcoin genoemd. Dat is dan een cryptocurrency, dat is gewoon een centraal beheerde database, man, gaat dat worden. Die uh, wij transacties mee kunnen terugdraaien, alles kunnen traceren. Maar er wordt dan cryptocurrency, wordt dat genoemd. Dus alle uh, zoektermen van normale mensen over cryptogeld gaan dan naar die gereguleerde en gemonitorde entiteiten toe. Kijk, uh, mm -hmm. uiteindelijk, dat wordt zoiets, dus, gewoon uh, Google of Facebook of een, gewoon pure overheidsinstantie gaat gewoon iets maken. En dat wordt het dan. En omdat dat bestaat, en dat is veilig. Hè, want als je een foute transactie maakt, dan uh, kunt het, uh, kunnen ze je beschermen. En ik denk dat, dat soort dingen, dat soort onzekerheden die nu wel eens in die munten zitten, dat gaat allemaal gebruikt worden. En dat wordt het gewoon helemaal illegaal gemaakt. Maar als je, als je cryptocurrency gebruikt, dan, dan moet er eigenlijk wel iets mismetjes zijn, want we hebben een heel goed alternatief. Nou En dat is op zich prima, want dan komt crypto weer terug bij het punt. Hè, de, de essentie van gedecentraliseerdheid, dat je juist niet bezig houdt met wat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 En dat zijn allemaal mensen die kunnen ze gewoon vinden. Ze hebben al hun telefoon, ze hebben een mobiele telefoonnummer. Ze weten bij welke uh, centinstallatie die mensen wonen. Dus iedereen die betrokken is bij het maken van een uh, crypto number, de meeste in ieder geval. Ja, die mensen als ze dat willen. Ik zeg niet dat het zo is. Maar als ze op die kaart willen brengen, dan is het zo goed. En uh, die, um, ja, die, uh, die. Kijk, aan de ene kant is het fijn als overheden van zeggen, dat het gewoon verboden. Kijk, dan blijft alleen maar de gedecentraliseerdheid de, de gecentraliseerdheid over.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 Dat het hun munt. Ja, die zullen allemaal wel als foodgroep gaan slikken, denk ik. Dus het is aan de ene kant is de overheid denk ik, de reden uh, waarom het uh, ja, bijna helemaal vanuit het toneel gaat verdwijnen van normale mensen. Aan de andere kant, ja, het, het, het was nooit een product wat die kant van de maatschappij iets gebieden had. Dus niet, niet, uh, tenminste niet in de financiële zin van geld. Ja, misschien uh, de techniek van een blockchain heeft wel degelijk. Dat gaat ze uiteindelijk wel gebruiken, denk ik. Die dus mm. komen wel... Instanties van de overheid zijn wel, ja. uh, die techniek absorberen, dat doen ze altijd. Hè. Ze gebruiken, uh, ook al bij sommige instanties gebruiken ze al e-mail. Ja. Dus uh, sommige overheidsinstanties zijn al van de papieren post afgestapt. Dus dat is langzaam maar zeker absorberen ze technologie die al heel lang bestaat in de wereld. Ook om, ja, dus stel, soms is het ook gewoon onmacht. Hè. Je hebt dan, soms dat je een nieuwe groep Overheidsdrones in dienst neemt. En die mensen die komen gewoon uit de generatie. Dat ze thuis gewoon met moderne, normale dingen omgaan. En dan moet zo'n instantie, zo'n overheidsinstantie, die moet dan gewoon ook, ja... Uh, nou, ik denk ook dat daar een op een gegeven moment gewoon de typemachine eruit moest. En mensen gaan ah, die de... ik moet het dan? Dan moet er een LinkedIn? Wat is dat? Wat is dat voor ding? En, en toen zei ze denk ik in uh, 2005 of zo zijn ze ook. <laughs> de typemachines is gestopt. En uh, nou ja, <lacht> ik denk dat... Uh, ik denk dat ergens in 2030 dat dan uh, dat je ook gewoon bepaalde dingen gewoon elektronisch nog doen met de overheid. Dus je moet niet meer naar de op. Dus dat <laughs> lijkt zeker, uh, ja, gelukkig ook, uh, ook de elektronisch vooruitgang vluchten bij de overheid. Uh, ja, maar uh, ja, we hadden nog uh, de hearings en uh, uh, daar heeft Joshi uh, uitgebreid naar geluisterd. En dan gingen we uh, niet alleen over bitcoin, maar ook over uh, Libra. Ja. Uh, ja.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 Dit bestaat en we kunnen niet ontkennen dat het uh, uh, uh, uh, gebruikt wordt. En nou ja, goed, die zijn er dus. In, uh, uh, wat, wat, uh, die durven het wat meer te benoemen om het zo maar te zeggen. En nou ja, goed. Ja. Het was een interessante week, heel veel geklets en uh, heel veel saaie uh, bullshit. <laughs> ja, het was zelfs zo volgens mij dat die Wallace dat er wordt er nog uitgestrekt. Dus bedrijven uh, bedrijf uh, of iedereen die maar wil, die kan met een eigen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 Het, het is leuk, lijkt me inderdaad, voor mensen in, in Afrika die, die geen bankrekening hebben, die op deze manier. Ja, je kunnen ook testen uh, of dit kan je testen gebruiken. Dat kan ook, maar dat is dan ja. toch weer net iets moeilijker als dat je het met Facebook Ja, ja en die, maar um, oh ja, toch aan de andere kant is ook privacy gesproken. Ik bedoel, we liever de Facebook gespioneerd dan door uh, de overheid. Hè? Door Facebook gaat mij niet in uh, <laughs> de gevangenis gooien, laat ik het zo zeggen.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 ...voor ja. hun Libra. En uh, de, ja. dat zag je wel een beetje... ...dat ze dat niet zo leuk... Ja, dat is ook echt de vraag van... ...en uh, waarom zitten jullie in Zwitserland? Zo van, waarom ik niet denk... in Amerika? ze dus zei die gast nog van... ...van je helemaal aan welke regulering... hij moest voldoen doen in de VS... ...en in welke in uh, Zwitserland met ja. andere woorden Dan, waarom denk je dat ik in Zwitserland zit? <laughs> ja. Ja, uh, mooi, uh, het verenende blijft natuurlijk wel dat...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 En die cryptomunten waar ze graag van af uh, willen, dan kunnen ze dat gewoon in één, één potje gooien. Dat is uh, ideaal. Ja, dat is, uh, voor bitcoin is het niet zo geweldig inderdaad. Want uh, <coughs> dat wordt natuurlijk gezegd, ja, het is duidelijk een terroristenmunt, want kijk maar, Iran. Ja, precies, precies. Het is helemaal het is, uh, slecht nieuws. <laughs>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 Ik weet niet of je daar nou uh, zaken moet gaan doen. Zeg maar dat je erheen gaat en je drinkt een biertje en dan moet je tien jaar in gevangenis ofzo. Of het zo'n raar land is. Nou, maar ja, maar dat je moet je niet de doen. De maar het is niet echt een socialistisch land waar ze om de avond klap van alles nationaliseren. Dus ja. Uh, hmm. uh, ik, uh, ik verwacht dat je die, uh, die oliedekking dat het gewoon. Uh,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 ja, ze, ze zijn wel diefstal, zijn ze niet zo voorgelogen? Verdubbelen ja, ze het toch weer? <laughs> <twijfelachtig, laughs> uh, bewijs Twaalfentachtig bewijsvoering. Nou, ja, maar dat ja, is met dat is zweet. met Jap is in Japan ook, hè? Japan is ook zo'n land. Ja, uh, yeah, er zijn.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 Ik, ik heb, zeg ook niet dat er allemaal rare mensen wonen, maar ik denk gewoon dat, uh, ja, dat de mensen de afgelopen decennia hebben geaccepteerd aan machthebbers. Dat is niet. Uh, ja, ik weet niet, dat zou zoiets zijn. Nee, maar er zijn, wonen er ook is. een heleboel rare mensen, dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar als, uh, als je hand, hand eraf heeft, gehakt uh, wordt, als je steelt, dat is toch wat anders dan uh, Venezuela, nee, ja. denk ik. De, de hele Zuid-Amerikaanse cultuur is gewoon heel erg.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 Ik denk ik dat je zouden... er wel enigszins ja. risico loopt als je daar gewoon eh, maar qua sancties meer... En ja, zo... jongens, je moet het niet vergeten jongens, je moet niet vergeten dat... Ik bedoel, Gaddafi kwam met een van de gouden dienaar, hij kreeg allemaal bommen. Ik bedoel, oh, oh, oh, oh. van de gouden munten, allemaal bommen. Nou, Irak komt met een gouden, goudgedekte krip. Prima raaien wat er zo meteen gaat komen. De kans dat uh, de komende drie jaar uh, investeringen van westerse mensen in Iran worden platgegooid, is uh, aanzienlijk. Ja, nou, nee, dat, daarom zou ik het ook niet doen. Om uh, <laughs> die redenen zou ik het niet doen. En, ja, ik vind ook, hmm. het, is het veel tijd dus Dat is nog aan de macht daar. Dat staat me ook tegen. Ja, maar dat staat me ook tegen. En, um, ja. Ja, maar ook ja, ik, tegen, maar niet, ik zeg alleen even van... Komen ze deals na... En, en uh, ja. jatten ze je geld. Dat denk ik niet. Maar als je daar een hotel koopt... Ja, dan uh, is het misschien een hoop uh, rubbel veranderd uh, over een paar jaar. Dat zou goed kunnen, ja. Ja, het is... Ja. Nee, dat, dat, dat verbaast me ook weer. Dat uh, De opmaat is dat Iran is de boosdoener. en dan moeten we daarmee gaan vechten. En, ja, ik weet niet, voor mij het lijkt zo overduidelijk ja. geforceerd dat daar een conflict met dat land gemaakt moet worden. Maar op een of andere manier ja, zijn er, uh, in ieder geval in Amerika is het niet zo dat, uh, dat de mensen dus zoiets hebben van nou, dan moeten we maar eens uh, van onze uh, mensen af die dit steeds uh, op onze hals halen. Ja, ik geloof dat de Amerikanen steeds voor mensen stemmen die uh, beloven.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 Als, uh, als die, het schijnt dat als hij met Trump op, uh, bij buitenlandse leiders op bezoek is, dat, dat Trump dan van die grapjes maakt Wat denk jij, Bolton, Newcombe? <laughs> dat staat hij in het nieuws. <laughs> en dat doet hij de hele tijd. <laughs> dan zeg ik bijvoorbeeld: ik was een premier even in Ierland. Uh, is Ireland one of the countries you want to invade, John? <laughs> Ik vond dat wel een leuke, leuke tactiek. Ja, dus misschien een van de wijdere manieren om die man misschien een beetje aan het denken te krijgen. Ze nou, ja, Ierland, daar zit weinig olie, volgens mij. Ik Ierland weet niet Ierland of hij dat geantwoord heeft, heeft. In Ierland hebben ze geen vrijheid nodig. <laughs> dus wat is nou weer een schip wat uh, geënterd was of zo? Ja, dat zijn allemaal olietankers worden er links en rechts verjat. Ja. Ja, uh. Dat is wel uh, apart. Ja, uh, was bij de het... Eerste in, in, in Gibraltar was een Iraanse olietanker uh, in beslag genomen, zoals dat dan heet. En uh, nu hebben de Iraniërs die hebben een Britse olietanker in beslag genomen. ja Maar uh. ja. dat drijft nou ergens een uh, hele olietanker met olie gewoon ro uh, roerloos rond. Die is abandoned. <laughs> dus uh, ik dat mensen zo bang zijn voor Amerikaanse sancties dat ze gewoon een hele olietanker maar in de steek hebben gelaten.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 from two mm. now defunct factories and cutting of power to miners ahead of a planned energy price hike. Some miners are allegedly weathering the authorities. U-turn by uh, taking refugees in the country mosques, which the government provides with free energy. Ja, deze u-turn is natuurlijk ook altijd wel een beetje gevaarlijk. Ja, dat is wel. het is wel hoog risico. Dat moet ik wel toegeven. Ja.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 Uh, voor ons, voor ons welzijn. Een soort van vliegende vieren, hè? Waar de bodemplaatsen... Uh, van <laughs> vliegende vieren, ja. ja. <laughs> maar dat het dan gewoon in het media gepresenteerd wordt. Ontmoeting. Rutte en Trump zal vooral vriendschap en handel gaan. Uh, waarschijnlijk krijgt Rutte daar ook weer te horen. Waar het is gas uit Rusland te kopen. Het <laughs> gaat echt nee. niet door. Je moet ons, ons Liquor Provide uh, National Gas kopen. Uh, uh. Nou, dat... Uh... John Bolton aan de leiband erbij euh, liggen. <laughs> Die is, is Nederland one of these countries you want to nuke? Ja, waarschijnlijk in Amerika kennen dan zeggen ze dan... Uh, is Denmark uh, the country you want to nuke? Dat is het beste zie je Rutte van... Never mind. Ga je niet corrigeren. De Ja, dat ze de kaart niet kennen. Ja, niemand weet waar Nederland ligt. Ja. Yeah. We're de Germans. Dutch, Dutch, German. Germany, you know the enemy, Germany. Mm -hmm. Die weten ze nog wel te vinden. Het uh -uh. is al heel lang geleden. Het is wel weer tijd natuurlijk om Duitsland binnen te houden. <laughs> yeah. ja, Economisch doen ze het weer goed. Yeah. Dus uh, ja, nee, wat weer houdt ze ervan? Yeah. Maar... Ze, wel wel agressief wel. Ja. Ja, ze leven nog gewoon net als destijds in de jaren 20 en 30... Uh, gewoon weer allemaal wapens. Dan kun je net zo meteen mm. Dan je al niks serieus <laughs> ja, ja, ja. uh, Maar goed, ja. Miljoen, ik heb nog meer berichten hier. Een miljoenen boete voor uh, familie die geen belasting betaalde vanwege Gods wil. Oké. Okay. Nou. Ja, hoe hoe lang hebben ze dat volgehouden? <laughs> ja, het is, zit op Tasmanië. Dus dan zit je wel redelijk afgeleid. Uh, leger op het uh, Australische eiland daar. Door Abel Tasman ontdekt. Dat is een Nederlandse trots.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 van kwaad tot erger, want dan kunnen ze dat niet betalen en dan trekken ze niet op tijd aan de bel. En dan ja, hebben ze ineens uh, vier maanden huurachterstand en dan krijgen ze, gaat het automatisch? Of volgens mij is het al als je één maand achter staat bij een uh, in Nederland bij een uh, woningbouwvereniging dat ze meteen er bovenop zitten. Hm. Ja, en die verhogingen van de staat die zijn ook zo bizar. Dat is veel hoger dan de staat zelf. Uh, de staat zelf...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 Maar uh, ja. ja, dan gaan we even naar Venetië toe. 1000 euro boete voor uh, koffiezetten in Venetië. Ja, want volgens mij <laughs> betaal je inmiddels op San Marco Plein ook op 1000 euro. Voor een koffie. <laughs> <laughs> is nee, ik denk dat die mensen, uh, <laughs> ja, hadden waarschijnlijk de prijzen vernomen. En die dachten: van we laten ons niet. Uh, niet we bemotelijk. nemen het risico. We nemen ja. het risico. Ja. Maar, ja. Maar, ja. Uh, ja. Want ik Huis heb eens een uh, ijsteen voor, voor 20 euro gekocht op de op San Marka-plein. Ja. <lacht> Volgens mij hebben ze gewoon een fout gemaakt. Ze hadden toen die politieagent voor het paspoort vroeg. gewoon een tientje tussen moeten stoppen. Hadden die 1000 euro boete niet gehad. Nou, ik denk, van een eentje met een tientje ook niet wegkomen. Ja, 20. Ja, dat is duur hè. Is de prijzen. Ja, want hij <lacht> denkt daar: dan kan ik een halve ijsteen voor kopen.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 Gender discrimination en uh, daar gelijk ja, een boete van 10.000 euro aan gekoppeld uh, hebben. De man had melk in zijn koffie. Ah, <laughs> ja. <laughs> Hij had hof van, van de rechten van de mens. Maar het enige wat je dan bereikt Peter is dat zij ook 650 dat moet betalen. Verdomd, <laughs> <laughs> het gaat de, dezelfde kant ja, ja. op als dat contant geld verbieden en, en uh, bitcoin. Omdat het in, allebei in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 En een sigaretje roken in de auto, uh, zou dat dan ook al moeten uh, zijn? In, in, in België en Engeland mag je niet meer roken in de auto als er een kind in zit, ook als het je eigen kind is. Jij zou daar een uitzondering voor willen maken, of het je eigen kind is of iemand anders een kind. Uh, uh, Jij zou dat verschillend willen oh, maken. Ja. Je zegt dat er zo specifiek bij, ook als het je eigen kind is. Ja, ik vind toch dat je eigen kind iets meer van jou is dan je andere kind, dan iemand anders kind. <laughs> als jouw eigen kind met een vriendinnetje achterop zitten voor re? <laughs> nou ja, nou precies. Het. Nou, stel dus dat ik uh, altijd mijn dochter uh, van school haal en dan rook ik in de auto, maar die dag heeft ze heeft ze uh, een vriendinnetje bij. Ja, dan, dan is dat niet mijn eigendom. <laughs> Nee. Te maar een kind is sowieso denk ik, niet je eigen dom. maar ik bedoel, ik vind het trouwens nou, een heel slecht top. idee om in de uh, auto te roken met uh, kinderen erbij, dat, uh, moet ik wel zeggen. Ja, oké, okay. dat is, dat is okay. weer wat anders. Eh, oh. Meestal moet je inderdaad gewoon cocaïne snuiven, maar... Ja, dat ja. is veel, uh, veel beter. Daar hebben kinderen geen ja. last van. Ja, geeft een beter voorbeeld. En, en je rijvaardigheid gaat er ook enorm vooruit, want je reflexen die uh, enorm duur. Heel erg flex. Uh, nee, allemaal uh, uh, ongein natuurlijk. Dus uh, cocaïne na de uitzending in plaats van voor. Ja, oh ja, oh ja. Ik heb trouwens nog even de regels voor het barbecue in uh, <coughs> Amsterdam. Maar uh, inderdaad oh. in uh, Vondelpark is het uh, inderdaad uh, wel verboden. Andere staat parken er ook, Staat er ook de, de boete op, de sanctie. Krijg bezoekers die het uh, stok dus slaven? Riskeren een boete van uh, 90 euro. Oh, 90, oh nou ja. Uh, uh, uh, uh, uh. Dus ja. eigenlijk kun je gewoon barbecue in het Vondelpark voor 90 euro. Dat staat. Ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is goedkoper dan, een vergunningsprocedure waarschijnlijk. Denk ik. Ja. ja, maar je mag die barbecue niet verkopen. hè? Mag, ik bedoel te zeggen, je mag dat vlees op die barbecue niet verkopen. Dus het is dus niet zo dat je het dan uh, kan. Want dan ben, krijg je er een dubbele boete op. Want dan ben je ook nog eens uh, zonder vergunning een, een, een handel aan het drijven. Dus dan, uh, Voedsel en wareautoriteit heeft dat toch gewoon helemaal niet goedgekeurd.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 Ja, er ja, zijn ja. heel veel Amerikaanse steden verboden om de armen te voeden en er zijn ook mensen die zich daar gewoon keihard voor hebben laten arresteren. Ja, ja. ja, ja. het is ook eigenlijk uh, erg vreemd natuurlijk. Hè. Maar ja, aan de andere kant... Het is gewoon een uitgeveiligheid. Ja. Kijk, hier, al die zwervers die uh, op een hele onhygiënische on on manier onder bruggen slapen, die zouden wel eens ziek kunnen worden van een soep. <laughs> ja, <laughs> ja ze kan, Je kunt je beter laten uithongeren, want dat, dat is gewoon uh, heel goed voor hun... Ja, je moet er weer uit de, de, de, de, de, de, de, de, de vuilnisbak eten. Ja. lang leven. Je wilt ja, wil niet dat ze een spijsvertering, zeg maar, energie kwijt het is met het verteren. Maar alle energie ja, van he? het lichaam moet uh, naar een ziekteproces. Ja. Je moet gewoon weer uit de vuilnisbak gaan rijden. Ja. Ja. Maar het is bereid voedsel, begrijp ik niet? Ja, als ja. dus niet bereid voedsel mag wij. Zullen, wel. Ook alweer, zullen ook wel weer regels er zijn? We alleen vies, vies voedsel geven, maar een heerlijke burger, dat mag niet. Ja, ja. Nee, maar ja, goed, het CBS, uh, het volgende bericht, die uh, steeds meer mannen kunnen of willen niet werken. Ja, ik, ik, ik leef met ze mee. <laughs> ja, maar ik hier moet morgen 7 euro. Ik, ik wil inderdaad geen bijdrage leveren aan de Nederlandse economie. Zo is ja. het maar net. Ja. Ja, dus en we, en deels, is. deels komt dat voort, omdat ik dus geen bankrekening had.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 en daar verdient hij zijn geld mee. Maar ik denk dat hij bijvoorbeeld in zo'n groep mensen valt. Maar dan zijn er andere mensen die verliezen met poker, toch? Het is een beetje een zero-sum game. Dat is zo. Uiteindelijk wint alleen die site, want die pakt de hele tijd geld van elk potje. <laughs> uh, ja. Maar dat uh, uh, is zijn ook een uh, vaardigheid. Dus sommige mensen kunnen echt heel goed in. Ja, ja zeker. Uh, dus ja, maar dan zullen... noodzakelijk verliezen er andere mensen.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 Uh, misschien nog wel een stuk minder eigenlijk, denk ik. Duizend uh, euro of zo. En uh, ja, misschien hebben ze een, een, uh, hebben ze een huisje wat ze verhuren hier of zo. En dan zeggen ze van, dat is, uh, ik vind het wel weer uh, genoeg geweest. Zou ik, ik jou chockeren, prima... Peter? En als ik denk dat als Schokeer ik jou zeg dat jij in Vietnam waarschijnlijk voor 200 euro per maand heel ruim kan leven. Dat, uh... Uh, ja, dat is wel heel erg lekker, ja. ja <laughs> misschien moet ik er ook over gaan denken, ja.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 Tof arbeidsongeschikt. Blijven er dan nog mensen over? Alleen maar transgenders of zo? Hè? Nee, ik denk dat uh, ja, niet de enige zijn die nog werken. Jouw <laughs> ja, man. Ja, ik, denk, ik denk dat al die geïmporteerde vluchtelingen heel graag aan de slag gaan. <laughs> die geloven nog in de Dutch Dream. Dutch ja, nee, maar die, zijn, die zijn hartstikke blij dat ze hier uh, een baan kunnen vinden. Die zijn super gemotiveerd. Uh. Ja, de, die geloven nog in de Dutch Dream, de nivellering. Dat als je. Ja, Eén dag week, één dag per week hard werkt, heb je ongeveer evenveel te besteden als dat je je hele leven heel hard nee maar die, ja. die, die zijn blij die zijn Volk blij van. dat ze in Nederland dat ze in Nederland kunnen zijn waar er een riolering is met stromend water en, en waar de stroom nooit uitvalt en waar ze internet hebben oh, wanneer ze wacht willen. Wacht maar, wacht maar.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 En heel veel vrouwen die willen graag naar New York, Londen, Parijs, Sydney en you know, over van die hele dure steden toe. <laughs> en, uh, lekker shoppen. Ja, ja, lekker shoppen inderdaad. Dat <laughs> is in de, nee, de creditcard van man. Die hopen Nee, Maar de, het rolmodel is ook uh, in Sex and the City: en dat, die lopen daar uiteindelijk met van die, uh, van die tasjes rond uh, te, door de Fifth Avenue.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 W wat, kruis? Nou ja, voor een uh, bierdrinkende man uh, hoef je niet uh, <laughs> naar uh, de hele wereld af te reizen natuurlijk. Nee, maar als je nou in Parijs bent, dan kost dat biertje wel keer zo duur als in Thailand. Ja, en de meeste mannen die denken toch van, nou, dan valt dat al af, uh, dat is het me niet waar. <laughs>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 In ja, de auto waarin zij reed zijn 2 kilo cocaïne, 6 kilo amfetamine en 10.000 ecstasy tabletten gevonden. Ik dacht natuurlijk van nou als medewerker van justitie eh, loop ik geen enkel risico. Dat, Dat bevestigt het openbaar ministerie in Duitsland aan het telegraaf. Dus het uh, Nederlandse openbaar ministerie hoor je daar niet over. Reeds in een oude auto? Um, ja, jij ja, ja, ja, ja, gaat zeggen van ze heeft iets fout gedaan. Ze reed in een, in een Lamborghini ofzo. Nee, nee, nee, nee, juist niet. Nou. nee. Uh...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 Ja, dus ik denk dat dit, dit een bewijs is dat de salarissen mogen moeten. Bij, uh, ja, dit, was gewoon, dit was gewoon uh, voor haar promotie moest ze dit doen. <laughs> ja, ze, ze deed onderzoek naar uh, drugsboppel. <laughs> ze was, was op een actie bezig, om uh, een, een uitlokactie. Ja. Ja. Het laatst wel die actrice, die uh, een of andere actrice die opgepakt was uh, bij een festival, die stond daar drugs te verkopen. En ik zei, ja, het is om uh, in te leven in een rol. Uh, ze zijn nog aan het of dat uh, verhaal wel klopt maar... Uh, <laughs> en, en zei ja, ze, ja, oh nee, dan, dan, is een... is oh. Hey, dan is het goed. dan is het goed. Oh, oh, oh, om je in te leven in een rol, dan maakt het niet uit. Uh. En hey, dan de <laughs> volgende acteur begint in het wilde weg mensen neer te schieten. Nee, <laughs> hey, dat geeft niks, <laughs> ja. niks, niks <laughs> meneer. We begrijpen het. is, veel, het ja. is een filmopname. <laughs> ja. Ik leef mee in mijn karakter. Ja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 Tenzij natuurlijk, de overheid niet bestaat uit mensen, maar uit lizards, dan klopt het hele verhaal weer allemaal. En uh, hier zie je ook maar weer bij deze juistische nee, de, dat de, de, de, de, de, de, de overheid de, de niet... De ja. lizards kwamen uit de onderaarde. Ja, dat hebben we ja maar in weken weken het over. moet in ieder geval geen mensen zijn, in regulator, ja, ja. regulator, want anders dan klopt het hele verhaal niet dat mensen de ruimte kapot maken en dat het daarom door ze gereguleerd moet worden. Dus so, ja, en, en hier zie je dan ook dat zo'n justitie, justitie so die dat was dan waarschijnlijk wel een mens, en die zit dan daarom, nou, uh, die, die was daarom drugs aan het smokkelen. Terwijl ja, de lizards, die daar bij justitie zitten, die hadden dat nooit gedaan. Zo, so, ik heb het gelijk maar even verklaard voor jullie. Je <laughs> <duiken>. <laughs> Aluminium is weer een naam, hè <laughs> <laughs> Ja, wat doet, het, wat doet het nou per ounce? <laughs> Al aluminium, ja. Misschien is dat wel de, de, de gouden beleggingstip. Ja, wel die, er zullen wel uh, grote putten zijn, per oud. Ja. Maar uh, ja, we hebben nog meer berichten. Uh, de universiteit hebben ze het alleen maar over de markt. Zo heet de titel van het bericht. <laughs> ja, het is afgeschermd. Het. Ik heb geen... Uh, nou, ik heb, open oh, ik ik heb wel...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 Want ze konden het niet uitbetalen. Dus ze moesten die artikelen maar gaan kopen. En heel veel mensen waren dus niet tevreden. Dus ja, en even een tipje heb, voor mensen Ja, het heb Ja, in Tor kan je het gewoon uh, openen. Dan kan je de peel wel uh, omzeilen. Dus gewoon een Tor-browser gebruiken. En, uh, ja. Maar het stel, gebeurt uh, vaker, uh, begreep ik, dat, uh, dat de media achter een peel gaan. Dat dus zeg maar de, ja, een beetje de mainstream media en de.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 het ene is een grote price control met de prijs van labor, de prijs van geld als rente wordt uh, vastgesteld en uh, door de overheid bepaald. Dus ja, uh, yeah, dan zeggen ze: de Nederlandse economieopleiding bestaan voor 86% uit neoclassieke theorie, berekende Tieleman en enkele rethinkers vorig jaar. Dat, dat houdt in dat het marktdenkend centraal staat.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 ja, de, de slachtoffers denken nog steeds, ervaren het nog als de dag van gisteren. En het wordt gewoon in leven gehouden, net zoals 9-11 in leven gehouden wordt. En dat ja. is ook al heel oud. Ik weet dat de, de Romeinen, die verloren ooit een belangrijke veldslag bij het Tutenburger Forest, waarbij drie legionen compleet afgeslacht werden. En dat hebben ze ook honderden jaren uitge, uitgebuit met... Uh, de nationale rouw elk jaar en de winkels moesten drie dagen dicht zijn uh, vanwege de enorme nederlaag bij het Toetenburger Forest. En ja, dus op, op die manier kan je gewoon een enorme slachtofferrol creëren en angst. En uh, de, de noodzaak implanteren in mensen hun hoofd dat, dat het leger ontzettend sterk moet zijn omdat we anders uh, uitgemoord worden. En ook dat de overheid enorm moet ingrijpen in de economie omdat anders die privatisering tot uh, enorme ellende leidt. Mm -hmm.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 Ik dacht dat dat gestopt was, ze dus hadden geen sponsors meer. Oké. Okay. Maar uh, er staat, ze las in haar vrij Das dat kapitaal. En ander uh, achterhaald geachte werken. Carrière maakte ze daarna buiten de economiefaculteit. Dus oh jee, als je als je dus heavy punk bent met blauwe haar en net panties, en, en je leest Das kapitaal. Dan, uh, dan kom je niet aan de bak in de economiefaculteit. Vandaar dat de markt uh, hoogtij viert. Dat is. Uh,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 als jij, als jij Marx nog leest, dat de, ja, het zou me nog niet verbazen als je daarmee in de bak komt, maar misschien gaat dat wel heel erg ver. ver ja. Ja. Ik heb trouwens even opgezocht waar, wat de achtergrond is van, van deze groep. Het is ooit begonnen bij een conferentie die georganiseerd was door de Bank of England. En die zijn nog steeds uh, op de achtergrond verbonden met deze groep, Rethink, Rethink Economics. En er zit ook nog iets anders bij. Bank of England en the Institute for New York Economic Thinking. Ja. Wanneer is dit begonnen? Het is ooit begonnen in de conferentie was geloof ik in 2000 of zoiets. Dus die zijn nu al 19 jaar aan het heroverwegen, aan het overdenken. Het <laughs> is pas 2011 is pas echt op gang gekomen. Ze hebben ook allemaal boeken uitgegeven en zo. Ja, ja kijk, het lijkt het dus dan toch een beetje op dat het er gewoon nooit komt, behalve als je het forceert. Dat het gewoon, ja. dat het gewoon altijd maar door blijft kabbelen zoals het gaat. Totdat ja. er op een gegeven moment echt genoeg mannen tussen de 25 en 45 niet meer werken. En, en, en dat het eindelijk gewoon uh, op zijn kont valt. Ja. Maar dit komt nee, in nee, Ik uit? heb even gecontroleerd, maar Das Kapitaal wijst dit. Ik inderdaad door naar telegraaf.nl tegenwoordig. Dus, uh, ja, Das Kapitaal, dat is uh, een paar maanden uit de lucht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 ...omzet, moet omzetten naar valuta waarmee je je inkoop doet. Mm -hmm. uh, dus uh, er zit dan een dag tussen, ja dat zal wel... Kijk, dat ligt niet aan de e-gulden. zo kunnen we ook zeggen. En als dat je, het nog, een, uh, als is je is het nog opstraat, allemaal wel... Het dat... is nog wel allemaal met GRC en zo? Ja, ja, ja heel erg ah. zelfs, want dit is een, ja, dus ja. een echte beurs met orderboek. Dus dat is nog een stapje meer dan ja. dat je met Ideal uh, iets koopt. Dus wat, dat, dat is dan weer wel, maar... Ja, we weten wat voor regels dat eraan zitten te komen mm -hmm. en dit bedrijf wil zich daaraan houden en dat uh, is hoopgevend voor de uh -huh. toekomst. Dit is een vijfjarige overeenkomst, die is gesloten. Het bedrijf is guldentrader.com of guldentrader.nl, dat zijn allebei. En daar komt dan een beurs met euro en e gulds okay. Ja, mooi, ja. Hm.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 ...en ongenoegen over het anti- nou, Werd die veroordeeld het... vanwege de spelfout of vanwege de... Nee, dan zou de boete veel hoger hebben uitgevat misschien. misschien voelde een fanatieke boomknuffelaar uh, zich beledigd door de opmerking. Ja, het, uh, het beledigen van Nederland uh. uh, Maar nee, uh, dat is opvallend. Want, want hij zei hij deed geen bedreiging. Uh, hij zei, ja, lekker in kooksnotenboom gaan zitten. Uh, ja, twintig jaar geleden, en dat geeft een beetje aan...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 Maar percent... ja. <laughs> ja, het Jij bent gewoon <laughs> een. <buur. laughs> uh, jij bent gewoon een bruut. Uh, <laughs> iedereen. Een motte boer. Een um, Maar, maar um, ja, dit is nu, in Canada is in 2017 ook een wet aangenomen. De, de Bill C-16. Die het misgenderen van mensen strafbaar stelt. Dat dus, ja, is in New York uh, ook zo, geloof ik, Ja. ja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 Uh, net zoals op de universiteiten, uh, we willen een veilige omgeving creëren. Alsof, dat, is een veilig, dat is veilig, de mensen zijn beveiligd tegen kritiek of tegen uh, vreemde meningen, bijvoorbeeld. Hè? Ja. So, we, we, ja, er was ook iemand die mooi omschreef, dat was van Spiked Online, een Engelse site, die vaak heel goede artikelen heeft. Uh, universiteiten zijn uh, safe spaces, nee, zijn uh, kindergartens for grown-ups.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 niet tegelijkheid te dienen ofzo En dat is ook wel grappig wat je soms ziet bij, uh, dat, dat de, de, de, progressieve mens, die zo tolerant probeert te zijn, die wedijvert met andere tolerante to to to mensen, <aty ride> die, die, die, die, die, die om, om, om nog toleranter te zijn en, en, en daar waar we elkaar enorm verleidigd aan.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 Niet of weinig voor hebben moeten doen misschien. In sommige een voordeel gevallen, hebben. Een voordeel hebben. En, uh, maar dat willen ze natuurlijk niet een voordeel noemen. Dat willen ze een privilege noemen. Dus um, ja, ik herken dat het makkelijker is... in de wereld om blank te zijn dan zwart. Want uh, ja, bijvoorbeeld... Je, maar Soms, zelfs, als, je sommige situaties, denk ik. Hè? Want als je bijvoorbeeld nou, weer... in heel veel. Maar ga door, ja.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 Het is goed vernietigen. Uh, <t contemporary> ja, nou ja, bijvoorbeeld huiselijk geweld. Euh, vrouwen doen het vaak met een degenroller en, en mannen. de vuisten. Wie uh. heeft er nog een degenroller in huis? Maar, dus ik begrijp wel dat er ontwaardiging <Rut>, is <hums> over deze ethnic profiling. Maar ja, er is een goede reden om dat te doen. Bijvoorbeeld als ze op zoek zijn naar een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 Zwarte. Ja, jij moet duidelijk naar die training toe, want daar leer je dat allemaal. Ja, hoe dat daar nou precies zit. Nou, ik denk <laughs> dat ik nog wel wat kan leren. Uh, <laughs> consequent met dit thema omgaan. Dus uh, mm -hmm. ja, het, het, het probleem is een beetje dat mensen denken dat hè, wordt het schuldgevoel aangepraat omdat je, uh, omdat je blank zou zijn, er zou iets mis mee zijn, je zou. Uh, je zou, ja, het hele idee is natuurlijk ook. Dat je geen voorkeuren zou mogen hebben. Uh, en dat je. Hè, wat betreft dating hebben we dat altijd. Maar ook dat, uh, geen, uh, dat je geen vooroordelen zou hebben. En vooroordelen zijn heel erg nuttig. Wat ik ook beschrijf in de discriminatie mythe. En ja. Behalve als je, als je verkeerde vooroordelen hebt. Maar uh, het feit dat uh, allochtone mannen. Uh, niet alle allochtone, Maar bijvoorbeeld Surinamse of Turkse. Of Marokkaanse mannen. Vaker in de criminaliteitsstatistieken. Te vinden zijn maakt het relatief logisch of begrijpelijk dat mensen daarop discrimineren. Ja, het is in oogst dat uh, uh, GroenLinks-wethouder Rutger Groot-Wassing. Die zegt dat ambtenaren zich bewust moeten zijn van hun intersectioneel privilege. Dat schrijft uh, AT5. En dat intersectioneel, dat woord, dat is ook, uh, dat, ik heb begrepen dat dat herleiden is tot, uh, tot een bepaalde paus ook. Het is een soort uh, religie dat omschreven. De paus daarvan is Kimberley Grenshaw. En die uh, or Crenshaw. En ja, dat is, het wordt echt enorm ingewikkeld. Hè? Want dan moet je gaan kijken: van oké, okay, iemand is een Native American, een, een uh, vrouw, maar niet lesbies. En iemand anders die is zwart, maar die is wel lesbies. En enigszins gehandicapt. En uh, wie heeft er nou het meeste privilege? En ja, uh, dat uh, je kan daar uh, volgens mij de komende.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 En dat is, klinkt in hun oren... ...veel logischer dan... ...dat Marietje misschien... ...haar CV een beetje op moet poetsen of zo. Uh, over uh, privilege... ...er wordt gezegd uh, dat we veel male privilege hebben. Maar nooit... Uh, de, ...in deze cursus van de gemeente Amsterdam... ...zullen ze het nooit hebben over... Uh, ...female privilege. Want mannen, weet je wel... ...die moeten uh, die onder dienst... ...meer dan 97% van de gesneuveld ...aan het front is een, is een man. Mm -hmm. uh, het aantal... Uh,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 En oh, ja. dat, dat kon nog niet. Dat is nou een personhole genoemd. Ondanks dat waarschijnlijk het aantal mensen dat in riolen werkzaam is, dat zal, dat zal waarschijnlijk toch voornamelijk mannen zijn. Er zijn niet zoveel ja. vrouwen en feministen die zeggen van, hé, hey, we hebben het onderzocht, maar blijkt dat er. Veel meer mannen in uit te werken dan vrouwen, er moet wat aan gedaan worden. Ja, Oké. Okay. Nou goed, gaan we van de White uh, Privilege uh, naar de, uh, de privileges van uh, Ryan Adams. Hier moet ik even een show -news jingle doen, hè? <laughs> ja, ja. <laughs> Dit is de. Vrij Vrije Radio roddle Week. <laughs> <laughs> de roddle Week. <-ruim. laughs> Ryan Adams, niet te verwarren met Brian uh, Adams, uh, Amerikaans artiest. Canadees. Uh, ken jij hem? Uh, ik ken hem. Ik ken hem niet. Maar hij, ik ken hem ook niet. Nee. Okay. Geen maar hij u... hij verbreekt mediasteelt in ieder geval. Ik heb altijd niks van hem gehoord, maar uh, <laughs> ja. ik, ik, ik ken hem wel. Maar goed. Uh, <laughs> ik dacht al wat waren hoorde ik niks van Ryan Adams, maar uh, <laughs> nu weet ik het. Hij had mediasteelt. En, en ja, uh, dat hij beschuldigd werd door allerlei vrouwen. Ja. Yeah.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 Wanneer zij weigen, dan zijn wij braakzuchtig... hebben gereageerd en zijn gestopt... met het ondersteunen van de talenten. En dan denk ik, wacht eens even. En zijn ex-vrouw, ook, die zegt... De song, er is een actrice Mandy Moore. Die, is, die kende ik wel, geloof ik. Van, uh, nou, uh, ja. En uh, is een van de vrouwen... die Adams beschuldigt. Zij en anderen stellen dat de muzikant... hun uitbuiten en misbruik maakte... van hun ambities. Met muziek had hij de macht, zegt Moore. Nee, wacht even. <laughs> dus... Uh, hij, hij, ...hij maakt een misbruik van hun muzikale ambities. Dus het zijn eigenlijk uh, enorme attention whores. <laughs> en, uh, en dan gaan ze erover klagen... ...dat iemand daar gebruik van maakt. Dat ze zo, zo dolgraag op het, uh, op het uh, toneel willen staan. Ik vind dit geen uh, seksueel misbruik of zo. of uh, mani ja, Manipulatie, het is natuurlijk wel manipulatie... ...maar ja, dat betreft iedereen manipuleert. Je kan net zo goed zeggen van... Uh, uh, dat Ryan Adams, die uh, seksverslaafde is, werd uh, gebruikt door, door vrouwen die uh, daar een podium op hadden. Uh, en, uh, en zijn muzikale talenten misbruikten om, uh, om zich, om zich uh, hun carrière vooruit te helpen. Het is, het is, het is het, dit is het ook al bij Louis C.K. gebeurd. Er werd ook al gezegd, ja hij was heel grappig en dat was een wapen. En daar had hij, mee, had hij macht mee ofzo. Ja, hij had macht vanwege zijn humor. Nee, nou, hij heeft macht vanwege zijn muziek.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 en hij had mooie duidelijk. ogen en uh, ja, hij maakte gebruik van zijn mooie ogen. Hij heeft, heeft me gemanipuleerd met zijn mooie ogen. Hij trokkelde op zijn luid. een keer was hij betovend. <laughs> en toen, uh, toen was ik machteloos en uh, ja, dat is oneerlijk. Het is een hele rare ontwikkeling, vind ik dit. Hij kreeg weer een soort privilege, yeah? ja, het is inderdaad, uh, als je een talent hebt en uh, ja, anderen bewonderen je daarvoor en die gaan daar om een beetje naar bed. Dan kunnen ze later zeggen, ja, uh, hij had een talent. Dat is niet eerlijk. Uh, en ik, ik uh, was helemaal verzot op dat talent. Ja, uh, ik voel me gemanipuleerd. Ja. Nou, misschien ja? blaast het zijn uh, carrière weer nieuw leven in. Dat kan ook, ja. ja. En ze nooit van hem gehoord hebben. Nou, wie enorme mediumvrijheid radio. gewoon weer ja. helemaal op promoot. Wow. Die honderd libertariërs die luisteren, weet nu ook. In één keer wie Ryan hem is. Ik weet uh -huh. nog steeds niet hoe Ryan een is. <laughs> ja, je kan hem, je kan hem, je kan Grammy. Kan, kan je maar een liedje gaan hem zingen? Ah, houdt niet echt. Ik, ik, ik weet, ik oh, heb het wel eens gehoord. Blijf je <laughs> trouw. Nee, hij, heeft een nieuw, hij heeft een nieuw lied ge gemaakt nou, na zijn uh, mediastilte. En dat heet, I'm sorry and I love you. <laughs> nee. Oké. Okay. Ja, we kunnen het er halen hoor. Dan gaan we gewoon even kijken. YouTube heeft alles van hem geblokkeerd. Uh -huh. Hij yeah, ja, heeft zelfs een liedje met John Mayer gemaakt. Fuck the rain. Oh, daar even naar luisteren? John Mayer ken je natuurlijk wel, hè? Uh, John Mayer. Is dat een politicus oh. <laughs> toch? Nee, nee, nee, het is een artiest. I <laughs> to lie down. I wanna lie down. Hij wil teksten. wil teksten. Long enough to jongens, we kennen het nu wel. nog we hebben de ruimte weer. Oké, wel bedankt. nee Oké. Nou ja, goed, dan gaan we naar het volgende bericht toe. Even kijken hoor. Bernie Sanders. Ja, Oh, jongens, oh, jongens.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 Eigen staf klaagde erover dus dat ze te weinig betaald werden. Ja. En, uh, ja, wat ik had begrepen was dat hij in een proefje had uitgehaald van uh, uh, ja, je moet ook een heel veel uur uh, vrijwillig uh, gaan werken, want je bent zo begaan met uh, onze zaak. Daar kwam het een beetje op neer. Dus dat is nog erger.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 Dus ik kan gewoon de werkelijkheid naar zijn hand zetten. En uh, niet op niveau van uh, ontkennen zwaartekracht, maar in het economische landschap kunnen ze gewoon uh, heel ver de fantasie, het fantasierijk ingaan zonder dat er echt consequenties zijn. Dat nee, dat ik denk dat toch niet. Een leger kan geen waarde van geld afdwingen. Dat, oh, dat gaat te, ja, te ver.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 ...dan gaan wij die assets weer verkopen... ...dan halen we het geld weer uit de markt... ...en dan vernietigen we het weer. En dat is ja, nou de laatste tijd ook op losse met... schroeven komen te staan... ...waarbij de VS uh, ja, eigenlijk zei van... Nou, ...we gaan gewoon weer verder... ...met uh, quantitative easing. We hebben eventjes getikend. ...maar uh, het gaat, binnenkort gaan we weer... Uh, ...volop de persa, uh, geldpers aanzetten ...terwijl de beurs op recordhoogte staat. Ik denk dat Japan... ...kun je, inderdaad, kun je niet vergelijken met uh, de Verenigde Staten... ...het is een heel andere situatie. Ik denk dat Japan... En die accepteren misschien een bepaalde set dingen van hun overheid. Ook als het niet goed is. Ik weet misschien een soort loyaliteit. Ik weet niet waarom ze dat hebben. Maar die accepteren dat. En daar gaat het uiteindelijk om. Accepteer jij uh, wat je voorgeschoteld krijgt. Je krijgt in principe gewoon een stuk papier voorgeschoteld. Waarvan iemand zegt, oh, dit is wat waard. Dus uh, daarvoor moet je je tijd op offeren. Je moet je afstand doen van je bezit. En uh, niet dat moet, maar als je dat doet, dan... Ja, dit,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 gebaseerd op kredietwaardigheid uit het verleden, dus de, de geloofwaardigheid vanuit het verleden, en het idee dat de dat Amerikaanse regering toch nog wel enigszins integer is, en de good guys, en...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 Ik weet niet precies wat je daarmee nou wil zeggen. Als, als zeg maar een, een, een entiteit in de wereld, een land of uh, een ander orgaan, uh, aan de macht van de dollar torrent en zegt we willen een andere valute gaan handelen, een bepaalde markt. Ja, zeg dan dat Amerika niet zijn macht gebruikt om dat tegen te gaan. En ook niet naar militaire ingrepen.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 En daar kunnen ze ook wel, ja, dat, dat geeft wel enige speelruimte. Dat landen moeten dollars hebben, omdat ze nou eenmaal die olie in dollars moeten afrekenen, omdat uh, Amerika een grote grip op het Midden-Oosten heeft. Maar ja, uiteindelijk, als je echt heel veel dollars in de omloop brengt, ja, er is ook niet oneindig veel olie bij te maken, dus dan zal het toch waarloos worden. Dus uh, ja, hoeveel ja, militaire macht je wel er wel ook achter zet. Ik bedoel, Venezuela wel. hebben ze ook zat militaire macht op de onderdanen, hè? maar mm -hmm. ja.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 En dat betekent dat die banken, die hebben hun geld daar laten staan bij die centrale banken. Dus het is niet echt in, in nieuwe hypotheken gaan zitten. En het is niet echt uh, in grote hoeveelheid in omloop gekomen in de economie. Uh, ja, dat heeft er denk ik nog voor gezorgd dat het nog enigszins zijn waarde behoudt. Maar dan zeg je dat je hebt zeg maar een fantasie hoeveelheid stapel geld. En daar wordt rente op betaald en dat, is, dat maakt het beter. Ik ben er niet overtuigd dat dat een, een, een goede oplossing is.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 En dat is iets wat echt gebeurt. Ja, dat, dat zei ik als eerste, je kan niet ontkennen dat je met een bepaalde hoeveelheid geld 20 jaar terug andere dingen kan kopen meer vaak dan nu. En dat nou, wordt vaak verdoezeld met heel veel verschillende dingen. Je hebt ook hè, dat de vooruitgang van dingen in de markt soms veel meer luxe voor een lagere prijs. Die verdoezelt het een beetje. Maar inflatie bestaat wel degelijk. Op een of andere manier, kijk, ze kunnen niet uh, het gaat nog niet zo cru dat ze zeggen van oh, we maken een wet.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 Om, maar omdat ja, maar... ze er nog vertrouwen in hebben, dat de, dat de waarde, ja, dat de Amerikaanse ja. overheid... Wel... En is dat realistisch, gebaseerd op de daadwerkelijke waarde van die munt, of is dat gewoon onderdeel van de deceptie? En ik noemde dat cognitieve dissonantie, misschien dus is dat ook niet de juiste maar het is gewoon fantasie. Het is gewoon dat jij gelooft, dat ik, toen ik ging knikker, toen ik knikkerde, zat ik ook bij een schaakclub. en Dan ging ik uh, vanuit school en ik zat ook op een sport, uh, kortbal, Ik meer nu in Friesland. Ik weet niet of mensen weten wat kortbal is, maar... In Nederland zijn er op plekken gespeeld te worden. En dan kwam ik af en toe in een andere dorp. En daar had, hadden de knikkers hadden verschillende waarden. <laughs> nou, dat is gewoon wat mensen ervan maken. Dus uh, bij ons was, uh, als je wit was met de deurtjes erop, was het tien. En uh, doorzichtig met uh, vier dingetjes erin was één. Nou, en ergens anders was, uh, was het vijf. En nou, nee, ik kwam als geen was anders was het, hadden ze het helemaal anders gemaakt. dan was het 20 miljoen. Was <laughs> <laughs> dus dat was, een, dat was een hele rare verhouding. van totaal het, het was gewoon fantasie. Het is gewoon ja, maar, dat, maar je kon met die knikkers geen echte goederen kopen die toch eindigen in de hoeveelheid zien. Oh, ik heb mijn knikkers wel gewoon weer omgezet in echt geld. Dus dan ging mm. ik... Uh, maar dan was het ook zo dat als er al eentje 20 miljoen waard was, dan kreeg je er meer echt geld voor. Nou, de, degene die in de waar ik het dan verkocht, dan was wel degene die daar de meeste waarde tegenwoordig gekeurd, de meeste geld. Ja. Nou, kijk, het is ja. natuurlijk, het is kredietwaardigheid, is creditair, betekent geloven. En het, er zit inderdaad wel voor een factor zit er geloof in. En zeker in, in veel landen waar ze enorme, uh, slecht, nog slechtere overheden hebben, die hun munten echt af en toe helemaal de grond inprinten.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 als het vertrouwen heel groot is, kan het ook heel ver vallen. Dus ik denk uh, dat yeah, het, maar, ja, dat is zo. So. Ja, yeah. yeah, goed joh. Yeah. Yeah. Ik zie nog net een uh, Ron Paul voorbij komen. De uh, dollar is crashing. <laughs> ja, ja, maar goed. ja, dat is het al honderd jaar. Hetzelfde yeah. dat als Duitse Bank al zeven jaar failliet is. Mm -hmm. Alleen uh, de vraag is wanneer dat ze het officieel maken. He, wanneer yeah. de mensen het doorkrijgen. Of wanneer dat ze er echt.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 Heel veel dat goud en zilver, dat heel veel mensen hebben dat ook gewoon niet. Heel veel van die handel is niet echt. Dan moet je het fysiek gaan doen, dan moet je het in je huis hebben. Het, het, het zou wel kunnen, maar mm, ik denk dat het heel lastig is om mensen dat voor elkaar te krijgen. Nou ja, maar er zijn in Argentinië vooral van die mensen die drie keer alles verloren zijn, omdat die munt uh, weer eens naar uh, nul geprint werd. Dan zou je toch zeggen, op een gegeven moment dat je wel denkt van, nou, de ouwe. Dat je ja. van geleerd, toch? Ja. Ja, dan ga ik toch wel iets anders doen. Dus nou, uh, zet ik een, een grand piano in mijn woonkamer neer. Zo, die kan ik ook altijd wel verkopen. Ja, ik zou het zo doen als je dat wil. Dus ik, zou, uh, ik zou het niet laten. <laughs> <laughs> zeg graag een grand piano. <laughs> een vleugel in je kamer wil hebben. <laughs> ja, maar kan je piano spelen dan? Ik heb wel zeven jaar piano gehad. Ja, maar ik durf niet te zeggen dat ik kan piano spelen. <laughs> <laughs> dat wil we al die zeven jaar gedaan, hebben. <laughs> ik heb het gewoon lang volgehouden. <laughs> nee, maar goed, ja, ik denk dat we nu al een beetje aan het einde van de uitzending zijn gekomen. Nu ja. uh, al. Ja, we kunnen na het show nog even doorhooren, als je wil. Maar uh, we, uh, we zitten al een beetje op drie uur. De zon dus, uh, komt alweer op. <laughs> ja, is ja, leeg. Ja, ja. Maar uh, goed, uiteraard zijn we volgende week weer. En dan met uh, de Enom Kokers. En uh, ja, ik uh, wil iedereen een uh, vrolijk en vooral heel erg vrije week uh, toewensen. Uiteraard dank voor het uh, luisteren. En uh, jullie, uh, uiteraard, dank voor het deelnemen. En ik uh, zeg zeggen, to do tot de dokie. Ik kom nu de uit. Dank voor je, Johan. Hoi hoi. Wie wil blijven hangen, mag blijven hangen. Maar in pokertoernooi al is over een uur. Oh, nou, Kijk, je, verdien jij je geld met poker of je? Verliezen, verliezen geld? Ben jij een sponsor of een? <laughs> nou, ik verlies geld. Ik verlies geld. Hmm. Ik hoorde laatst laatste, uh, die Jeff Burwick. Uh, Jeff Burwick ja, gaat de... wel daar naar pokertoernooi. En die, uh, die kwam laatst helemaal verbolgen, kwam die terug. En hij zei van, nou, ik werd helemaal van de tafel geveegd. Ik heb ik nog niet eerder meegemaakt dit. Uh, ik moet echt bij mezelf te raden gaan of, uh, of ik het nog wel kan. Er ja, <laughs> schijnen ja. tegenwoordig ook bots te zijn die, uh, die hele uh, goede pokerspelers kunnen verslaan. Oh, dus ja. ja, sowieso. Maar dat is al een hele oude business, hoor de pokerbot.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 Ja, ja, ja, natuurlijk. Maar, maar ik speel het het kleine samples tevreden, en ik speel. Uh, ja, ja. En, en dat, is ook, dat is wel een avondje poker tegen mijn bot. <laughs> ik trek jou helemaal leeg, Josie. Ik zie ja. <laughs> ja. we wel tegen mijn botten spelen. <laughs> nee, maar je hebt gelijk. En de, er is heel veel informatievergaringssoftware te verkrijgen. Uh, ja. En de mensen die dat gebruiken, die hebben het zeker.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 ...in het afgelopen jaar eerste geworden en zo, dus ik kan ook winnen. Mm -hmm. Nee, maar je kunt, uh, kijk, als jij statistisch onverstandige keuzes maakt... Uh, ...kan je wel een smasje hebben. Dus Tuurlijk, is, uh, dat, ja. Dus dat is... Uh, maar, en ik speel, dat, nee, mijn, mijn ervaring, ik speel zelf om, uh, Klaas, als ik, jou, ja. als ik je vraag nog dieper mag beantwoorden... ...dan is de reden dat ik die software niet gebruik... ...of laat ik het anders zeggen, ik vind het met gebruik van die software niet leuk...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 Bijgewerkte database, want je hebt vaak wel dat er. Uh, in zoveel tijd komt er dan weer een nieuwe versie van de, van de schaak-app. Uh, er zijn schaak-apps die heel goed. Uh, zijn heel uitdagend. Die, uh, ja, ja dit, uh, je hebt tegenwoordig ook al van die uh, schaakcomputers die. Of van die, ja, die hebben, werken via een ander systeem niet uitrekenen van zetten, want de meeste oude schaakprogramma's. die proberen gewoon zetten vooruit te. Uh,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 Maar, hoe dan ook, ik ga erop hangen, jullie kunnen doorgaan, maar ik ga eens even in mijn warme kamer proberen te slapen, Oké. Okay. Hoi, hoi. Succes, hoi, hoi. Maar dan uh, hang ik ook op, mijn toernooitje gaat gaat beginnen. Ja, succes. Ik, met ga dan het het Jeetje, ik laat het nog wel weten wat als, als ik hem win, dan horen jullie het vast nog. Oh, ja. <laughs> succes. Jo.